Je luisterde naar de 20 Chicken McNuggets. Kom ze lekker halen bij McDonald's. Sta je in de file en spot je ruitschade? Opgelost aan totaalglas. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk verder met vastgoedfinanciering.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 I'm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 Piet en goede tekst Veronica ja ja mijn oortjes in ja echt lekker heerlijk de beste muziek aller tijden <middels>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 Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom vergoeden we uw eigen bijdrage voor één hoortoestel. Dus het scheelt nogal waar je naartoe gaat. Stel, u heeft een basisverzekering bij Zilveren Kruis... en u koopt twee hoortoestellen in categorie 4. Dan betaalt u bij Schonenberg 329 euro eigen bijdrage... en bij Specsavers 165 euro. Dat scheelt toch al snel... Euh, <hijf> ja, nou, euh, een flink bedrag. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers.